Tot Lewin met het NOS Journaal. De rebellen van Jaish al-Islam willen vertrekken uit de Syrische stad Douma... en de krijgsgevangenen vrij laten, dat meldt de Syrische staatstelevisie. De rebellen hebben het nog niet bevestigd. Douma is de laatste stad in Oost-Kuta waar de rebellen stand hielden... sinds het Syrische leger bezig is met een offensief. Volgens verschillende hulporganisaties... heeft Syrië gisteren ook chemische wapens ingezet. Daardoor zouden tientallen doden zijn gevallen. Syrië en Rusland spreken de beschuldigingen tegen. Het Witte Huis denkt na over vergeldingsacties voor de gifgasaanval en sluit een raketaanval niet uit. Bijna een derde van de huisuitzettingen vanwege de vondst van cannabis blijkt achteraf onterecht. Dat blijkt uit onderzoek naar ruim 270 rechtelijke uitspraken. Burgemeesters mogen een pand tot zes maanden sluiten, maar alleen als er overlast is. Dat gebeurt duizenden keren per jaar. In 30 worden de burgemeesters teruggefloten. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om mensen die vijf plantjes hebben om cannabis te telen voor medicinaal gebruik.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 De Belgische renner Golaerts heeft tijdens Pari Parijs-Roubaix een hartstilstand gehad. De 22-jarige wielrenner van de ploeg Veranda's Willems Krelan is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er precies aan toe is, is niet bekend. In de Eredivisie heeft FC Utrecht voor de vierde seizoen op rij thuis gelijk gespeeld tegen ADO Den Haag. Utrecht wist er in de Galgenwaard in blessuretijd nog 3-3 van te maken. En het weer dan nog, soms wat sluierbewolking, maar ook flink wat zon. De temperatuurverschillen zijn groot. In het binnenland liggen de maxima rond de 20 graden. Aan de kust is het door een frisse wind maar een graad of 14. Ook morgen zonnig, wel iets minder warm. En tegen de avond in het zuidwesten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Ja, ja, alweer het uh, laatste uur van vandaag. Van uh, GFM Sportlife. Uh, we gaan zometeen bellen met uh, diverse trainers. Naar aanleiding van de gespeelde duels uh, gisteren, maar ook van vandaag. Maar uh, Marjane, we beginnen gewoon lekker met een plaatje. Uh, zullen we starten met uh, de script? Vind je het leuk? Leuk hoor. Ja, gaan we doen.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 are open Twente Feyenoord. Het ziet er nu toch wel heel donker uit voor Twente. Want het is 1-3 geworden door Jurgensen. Uh, door de benen van Joël Drommel, onze Zandvoortse keeper. Moeilijk. Ja, snel ja. Dan ook nog eventjes de, de bekende Parijs-Roubaix. Prachtige wedstrijd. Van Avermaat hield in op 53 kilometer. Daar maakte Sagan gebruik van. Die ging alleen op, kop, op weg naar de koplopers. Stiebaard draait nog steeds lekker door... Het is een prachtige wedstrijd, 52 kilometer nog te gaan. Uh, hij heeft wel al 20 seconden op het peloton, uh, meneer Sagan. En ja, u weet het, ik had hem getipt als winnaar, dus uh, zou me niet verbazen. We gaan even praten over het voetbal van gisteren. Want gisteren speelde Edo zaterdag, die speelde 0-0 gelijk. En Sven Rommeijer, de trainer, is aan de telefoon. Sven, was het een tegenvallende wedstrijd? Goedemiddag. Uh, nee, we hebben, we hebben goed gespeeld en uh, helaas geen punten, maar, uh, of het één puntje. Maar uh, ja, ik denk wel dat we hadden verdiend om, om te winnen. Ja. Was, je, was je compleet, Sven? Uh, je, je hebt natuurlijk al dit jaar een aantal keren aardig moeten schuiven. Ja, nee, we waren uh, niet helemaal compleet. Uh, Joost Koelman die, uh, die had last van zijn enkel en uh, die had daarom een, uh, een ticket geboekt naar... Uh, naar Manchester. Die zat bij de wedstrijd Manchester tegen uh, City. Dus dat was, uh, dat was jammer. Die was er niet. Maar hij was al geblesseerd hoor, dus hij kon niet spelen. Uh, Jeroen Ketting die was een weekendje met uh, gezin naar de camping. En uh, Ronald Breinburg, die was er niet. En Richard Leitou was er niet. Nou, heb je het allemaal echt over baaspelers, hè? De, de meeste wel, ja. Ja, ja klopt. Je, je, je, hebt, je, hebt, uh, je begon natuurlijk het seizoen ijzersterk met, uh, ik geloof, acht overwinningen op reis. Zegt dat goed? 8 gespeeld 24 punten. Ja precies, daarmee pakte hij tevens de, de eerste periode. Ja. Nu moet je er nog uh, 5, denk ik. Ja, klopt. 5, dit Ehm um, uh, Zijn alle ogen al op die na-competitie gericht? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, die, uh, die jongens... Uh, toen een beetje duidelijk werd dat ze we niet meer voor het kampioenschap uh, mee uh, Er zijn een aantal jongen, jongens uh, bij ons die uh, ja, wat pijntjes hebben en uh, wat last hebben... die, uh, die nu meer uh, rust nemen... Uh, ik zal straks uh, met de, de gele kaarten de ogen op schorsingen, zal ik ook uh, wat jongens uh, wat rust geven. En uh, dan, uh, dan gaan we naar die na werken. Ik wil de maand mei uh, gebruiken om iedereen uh, weer zo fit mogelijk te krijgen. En uh, ja, lekker uh, iedereen op te trainen, dat, uh, dat we fit in de na kunnen beginnen. En uh, wie weet kunnen we daar nog mooie, uh, mooie dingen doen. Juist. Uh, welke tegenstanders kom je de komende kom weken nog tegen? De komende weken krijgen we OSV uit. En dan uh, krijgen we. Uh, thuis krijgen we. Uh, uh, ASV, uh, hoe heet dat? Uh, Arsenal. Arsenal, ja, klopt. Die, uh, die krijgen we nog. Okay. En allerlaatste de allerlaatste wedstrijd uh, krijgen we Bol. Die. Uh, die kan dan misschien kampioen worden, dus dat is ook wel leuk. Ja, ja, ja. Hey, er is twee weken geleden natuurlijk uh, um, uh, besloten uh, met de ledenvergadering dat, uh, dat de zondag uh, gaat stoppen. En dat er misschien een aantal jongens naar de zaterdag overstappen. Uh, heb je daar al, al bericht over of zeg je van, nah, daar ben ik eigenlijk nog niet meer bezig? Jawel, wel. We zijn uh, volop in gesprek met, uh, met de hoofdstvelers. Uh, de meesten die, uh, die op ons lijstje stonden, daarvan zijn de meesten wel, uh, wel rond. Die, uh, die komen, of die blijven bij Edo. Er um, komen wat jongens nog van buiten af. Dus we krijgen volgend jaar wel aardige uh, aardig aardige groepie, Juist, ja. juist. Alright. Sven, dankjewel voor je update. Oké, okay, Martijn. En we spreken elkaar snel weer. We spreken elkaar snel, oké. Okay. Hoi. Hoi. Weer een verschrikkelijke valpartij in de, in de Parijs-Roubert. Christophe en Martin lagen op de grond rollenbollen. De situatie is nou zo dat uh, de kopgroep... heeft een uh, 20 seconden voorsprong uh, uh, op uh, de volgers... En dan zo'n 44 seconden op het peloton. Er gebeurt van alles. Ze zitten op sector uh, wat is het uh, 11. Dus dan daar nog maar 10 te gaan. We gaan het niet halen in dit uur. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar als het echt heel spannend wordt, gaan we gewoon wat langer door. En dan houden we u op de hoogte van Parijs. Oh ja, is het zo? Bij. Ja, we zijn toch bezig. Joh, maakt het allemaal uit. Uh, maar ja, goed. We hebben natuurlijk ook nog dingen over Zandvoort van gisteren te vertellen. Mm -hmm, ja. uh, Justin kunnen we maar niet te pakken krijgen. En wat hebben we nog meer? We hebben uh, Paul Heijssel. Heijsselberg. over dat geweldige succes van HFC ja, Dat is natuurlijk ook een club man. Ik bedoel, gisteren was hij uh, elftal leider noodgedwongen bij, uh, bij de zaterdag. Ja. Vanaf daar samen met jou als een speer naar Groesbeek voor, uh, voor de zondag. Hij leek wel Jackie X, joh. <laughs> Het is echt wel, ik geloof dat hij 170 deed. Ja. Nou, ja met jou auto van Paul kan dat best. Jawel, maar we waren wel op tijd. En hij heeft volgens mij geen bekeuring gekregen. Dus dat scheelt wel. Ja, nou goed, even was hij natuurlijk met, met HFC 2 of jong HFC, dat is zo mooi. Hè? Nou, hè? Ja, dus we, we spreken hem om, om half vijf. En we hebben ook nog contact met Rocco de Vos. Dat is leuk. En dat is de trainer van Geel-Wit. Ik uh, ben heel benieuwd hoe dat daar is afgelopen vanmiddag. Maar we gaan eerst nog naar een, een leuk, vrolijk stukje muziek luisteren. John Hé. Hey. En, fijne vriend, wat gebeurt er allemaal bij Parijs-Roubaix? Ja, valpartijen in ieder geval, maar ook allerlei dingen aan de kop... terwijl er nog zo'n 44,6 kilometer te rijden zijn. Het is echt onvoorstelbaar, joh. hoeveel man ik vandaag op de grond heb zien liggen. Dat is, dat is buitengewoon professioneel, hè? Uh, uh, Martin, Christophe, Rowe, die lagen allemaal in de feuzeshouding op de grond... Maar er gebeurt ook van alles uh, rond, de, rond de kopgroepen. Want die Sagan die was natuurlijk fantastisch in de aanval. Maar wie denk je dat zich nu ook weer met de wedstrijd aan het bemoeien Hij heet Nicky. En hij komt uit Noord-Holland. En ja, dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Als hij hem pakt, dan gaan we weer dat lied van hem draaien. Ja, dan gaan we echt uh, <lacht> dan gaan we weer even uit ons dak hier, hoor. Zo is dat. Maar er hey. kan nog voor alles gebeuren. Hè? Nog 44 kilometer en uh, er liggen nog steeds een paar man op 38 seconden voorsprong. We hebben een, uh, ik, ik, ik hoop, een winnende trainer aan de telefoon in. Wie is het? Rocco de Vos, wat ja, veel dit? dat is een winnende, een winnende trainer. Kan niet anders. <lacht> Goedemiddag, Rocco. Goedemiddag, ik ben inderdaad uw winnende trainer. Ik gewoon lukken. Tijdens de, de wedstrijd hadden we contact met, uh, met Anthony ja. Anthony Knol. En volgens mij, in, hoeveel stond het toen? 4-1, twee keer salami en twee keer knol. Maar dat was volgens mij het best ver in de tweede helft. Ja. Hoeveel is het geworden? Het kan heel snel gaan, man. Oh 8-2 geworden. En dan kan ik nogal. Uh, 10 of 12 weken kunnen zijn, maar uh, bij de 8 uh, zijn we gestopt vandaag. <laughs> en niet weer 8 keer Barry Beugeling toch? Want dan geloof ik het niet hoor. Nee, deze, deze keer niet. Deze keer maakt hij er maar 3, Barry. <laughs> oh, uh, mooi. Dus uh, we zijn hartstikke blij met hem. Ja, snap ik. snap ik. Goede wedstrijd gespeeld vandaag? Uh, eerste helft begonnen we heel goed. En komen ook 2-0 voor. Daarna uh, maken we een 2-1. Eigenlijk vanuit het niets. En uh, dan waren wij het even kwijt. En dan gaan we, uh, we hebben een heel jonge ploeg. Gaan we een beetje bij elkaar zoeken. En dat moeten we niet doen. Dat hebben we in de rust aangegeven. En daarna pak ik het weer op. Dus 2-1 met rust. En daarna pak ik het weer op. En dan lopen we gelukkig snel uit naar 3-1 en 4-1. En, uh, en vervolgens uh, lopen we door naar, uh, naar 8-1. En uh, laat maken we er nog 8-2. Dus uh, ja, het was echt even gelopen. Ik moet zeggen dat het wel heel knap is. Wat jij met al die jonge kereltjes. We hadden het vanmiddag uh, als krap gezegd. Ze krijgen net een baardje. Net de haartjes erdoor op de kin. Dat je dat ja. fantastisch gedaan hebt, Joh. Ja, nou goed, dat doe ik niet alleen natuurlijk, dat doe ik met de mensen om me heen. En, uh, maar het is wel, uh, het is wel, uh, het is wel hard werken hoor. Het is wel, uh, zijn, zijn jongens met, met, met talent, die hebben we vorig jaar al door laten stromen. En ja, dat is dan toch wel blij dat we wel de goede weg hebben gekozen. Uh, hè, om niet terug te vallen op, met alle respect, van ouderen die lager spelen. Maar toch, kiezen puur voor die jonge jongens. jongens, uh, ik zal nooit die foto vergeten vorig jaar tegen huis. Of van 14 jaar. <laughs> ja. de, de grote Turkse jongen. Ja, ja, ja, ja. En, uh, het helemaal compleet in een heel klein ventje tegenover. Nou, ah, dat vind ik wel, die jongens maken die hebben onwijze stappen gemaakt. En dat is, uh, dat is, niet, het is gewoon hun eigen verdienste, zeg maar. En ik ben blij dat ik ze daarin mag begeleiden, samen met John van der Meer en, en John de Haas. En, uh, maar mijn rol uh, is daar we hebben beperkt in. Het is voor de zelf dat, uh, die, die dat doen. Maar niet zo bescheiden, kom op. Ja, maar, dat is ook, maar zo is het wel. Bedoel, het, het is voor ons alleen maar zaak om de boel bij elkaar te houden. Ja. Hé, hey, het kampioenschap geloord. Durf je, durf je dat al uitspreken? Nee hoor, wij blijven gewoon lekker van week naar week. Uh, gaan we, gaan we, week naar week gaan wij uh, elke wedstrijd weer trainen. Hoeveel wedstrijden moet je nog? Nu nog vijf. En uh, ja, wij willen, wij willen ze gewoon allemaal winnen. En, ja. En, en, maar dat, uh, ja, dat wordt nog hartstikke moeilijk. Maar, maar daar gaan we wel voor. Maar we gaan niet zeggen van uh, dat de kampioen. Worden. Tuurlijk willen we het worden. Maar we gaan niet zeggen dat het moeten worden of wat dan ook. We willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen en zoveel mogelijk te winnen. En we doen het nu hartstikke lekker. En we moet ik zeggen, we hebben een fitte groep. In onze klasse scheelt dat gewoon of je fit bent. Of je een beetje compleet bent. Ja. Er komen ploegen tegen die uh, ja, dan zie je wel dat het voetbal al een beetje achteruit loopt hoor. Maar dat afbouwen. Eerste afbouwen. ja, eerste elftal die niet genoeg mensen hebben of, uh, of geen wissels hebben. Ja, dat is, ja, gelukkig nog niet, dat hebben we gelukkig nog niet meegemaakt. Kom, je, kom je, je je grote concurrent uh, uh, Geinburgje ja. toch? laatste wedstrijd komen die we tegen. Oeh, dat, uh, dat, uh, nou ja, dan, aan de ene kant kan het natuurlijk al gespeeld zijn, aan de andere kant heb je misschien de grote finale nog voor de boeg. Ja, nou, wij hopen, <laughs> dat we dat al binnen hebben dan, want dat is wel, en dan kun je merken dat we gewoon een hele jonge groep hebben, want de wedstrijden wapenpunten hebben laten liggen zijn voornamelijk in de wedstrijden geweest waar er ook een stukje druk bij kwam, uh, kwam kijken. Nou ja, en als je zo'n wedstrijd moet spelen daar, in Gijmburgia, wat een uh, hele geluid ploeg heeft. Met allemaal uh, oudere uh, voetballers die gewoon op hoog niveau gespeeld hebben. Die nu uh, een vriendenteam zeg maar, zijn begonnen en één keer in de week trainen geloof ik. En een stapje laag gaan spelen. Ja, dan, uh, dan wordt er vaak uit een ander vaartje getapt. Hè, en die zijn net iets slimmer, en iets verder. Volg me. Ja, stukje stukje me en uh, ja, daar moeten die jongens volgens ons zich nog uh, in ontwikkelen en uh, dat doen ze hoor. Dat is echt wel leuk om te zien. Fouten die we vorig jaar maakten worden nu minder gemaakt of helemaal niet meer gemaakt. Dus uh, we maken echt wel progressie daarin uh, met die jongens. Dat is wel leuk om te zien. Juist. Maar of het, uh, nog eens om je vraag terug te komen, eh, liever een week ervoor. Uh, als ja. we dan toch mochten halen, dan maar liever een week ervoor. Snap ik, snap ik. Rocco, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. En uh, ga er een biertje op drinken. Ja, Yeah, and I can have a call like you. Oh god, you found a Hoi. Ja. Yeah. Thank you, thank you, thank you. You far too kind. Uh Woo. yeah. Ready? Woo! Uh. Woo! Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Now what the hell are you waiting for? After me, There should be no more. Some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking yep. at. Can none of y'all mirror me back? Yeah. yeah, hear me rap. It's like Han G rapping his prime. I'm Young H O raps Grateful Dead. Back to take over the globe. Now break bread. I'm in Boeing jets, global express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep grand opening grand closing god damn your manhole. hole crack the can open again who you gonna find open a hand with no pen just draw inspiration so you gonna see you can't replace him with cheap imitations for these generations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 So I conquer For record sales for Sold out concerts so motherfucker If you want this encore I need you to scream To your lungs to soar Come on I'm tired of being What you want me to be Feeling so faithless Lost under JZ in Linkin Park, hè? Ja, hou je niet zo van, hè? Nee, nee, ik heb even de koptelefoon afgezet. Vind je <laughs> je bent zo druk, hè, met, dat, <laughs> uh, met het wielrennen. Ja, nog 41 km Nee, nog 37 kilometer. En um, ja, Terpstra die zit toch uh, lekker aan het, uh, aan het rijden. Maar wat er aan de hand is, is dat meneer Sagan... samen met Dilier en Waleis... toch een voorsprong heeft van 51 seconden op de groep Terpstra... Waarin intussen ook Van Avermaat heeft aangesloten. Waarin Van Aert rijdt, Stuiven rijdt en Van Marke rijdt. Maar Van die Marke, van Marke die zit gewoon te linkerballen. Die doet eigenlijk helemaal niks. En dan de groep Zielbert zit daar weer achter een paar seconden. Een seconde of twaalf, dertien. Die heeft zich helemaal leeg gereden. Net zoals stiba. Dus de groep Wolfgang is vandaag helemaal afhankelijk van Nicky Terfstra. De Wolfpack, hè? Ja. De Wolfpack, ja, ja. ja de Wolfgang. Hey, en voordat we zometeen even een aantal uitslagen erin gaan ja, we gooien. Gaan eerst, ja, dat is prima, maar we gaan eerst eens even naar jouw club. Is dat, ja, stieker, ja, dat mag ik nooit hard roepen hè, als ik uh, aan het werk oh, ben voor voetbalen in Aarland. Nou, ik iedereen weet ook dat ik van de HFC ben. Maar Telstar <laughs> ook leuk vindt en Bloemendaal en Allianz ook. Dus het maakt verder geen moer uit. Maar... Robert. Robin. De, of Robin. Robin is er, de trainer. Robin nee, de, de Ridder. Nee, de aanvoerder. Oh, de aanvoerder. <laughs> ja, ik, ik weet ja, het ik kan van. echt niet drie dingen tegelijk. Nee, <laughs> nee, ik, ik, ik ben uh, multi, maar, maar dit is natuurlijk zo... Het is zo spannend dat wielrennen, dat moet je begrijpen. En daar zit ik even in. Vind je erg. Nee. En Robin de Ridder, jij bent vast niet boos op mij. Nee, zeker niet. Goed zo. Vertel, wat fantastisch. Ja, mooie overwinning. Uh, nou ja, na de Newsstand zag het er niet zo naar uit. Want hij uh, viel uh, zwaar onder de maat vanuit onze kant. Ja. Nog een klein beetje mee in het speel van uh, Spaanwouden. Slap, uh, lange ballen. Dus ja, die spelen veel op het fysieke. Uh, nou ja, met uh, rust 2-2. Uh, ja, nou, Jasper, uh, onze trainer, uh, heeft zich even laten gaan uh, wat terecht ja. was. Ja, dat gebeurt niet heel vaak hè? He? Sommige momenten en die heeft dan nou ook gewoon rustig zijn moment weer gepakt om uit de kleedkamer te gaan en uh, we mochten het zelf oplossen. Dus uh, nou ja, toen uh, zijn we even gaan praten en uh, wat het beste, hoe we de tweede helft konden gaan starten. En wat je de eerste helft zag was dat we ze toch wel op lieten bouwen en uh, weinig druk vooruit zetten. En de tweede helft gingen we direct uh, druk zetten. Ja, dat levert in uh, doelpunt op en overtreding vanuit spaan kant. Penalty, uh, op een gegeven moment nog het tweede gilde rood. Dus ja, ze kon het gewoon op een gegeven moment niet meer belopen. Dus we benutten de ruimtes toen wel goed. Uiteindelijk een uh, vrij makkelijke overwinning. Als je het zo bekijkt, 2 helft zeker ja. ja. Wat, uh, wat, uh, je speelt nu nog vijf wedstrijden uit mijn hoofd? Ja, vijf of zes jaar. Heb je stiekem nog een, uh, nog een plannetje? Ja, het doel is gewoon om eerst bij, bij de eerste vier te eindigen. Ja. Uh, dan worden er periodes verschoven, denk ik. Ik, ik ben nog benieuwd of SDZ uh, daadwerkelijk al helemaal is. Want het wordt toch wel een beetje spannend wel. Met zijn geode naast bedoel je? Ja, maar ook met Roda, want die uh, verliest vandaag verrassend van Oudekerk met 1-3. Dus uh, ja, dat, dat, uh, als die in de top 3 met z'n allen eindigen en wij de rest blijven winnen, ja, dan zou het mooi zijn als we gewoon op de vierde plaats kunnen eindigen. Dan mag je meedoen met het, uh, het toetje. Ja. Dat zou mooi zijn. Allright, Robin, dankjewel voor je reactie. Is goed, succes nog even. Eh, dankjewel. Jij ook succes, doei. Rob. Hoi. Doei, doei. En ik zal er even een paar... Uh, Uitslagen doorheen knallen. Mm -hmm. Nou ja, goed. Um, hebben Geel Wit hebben we gehad. sparmaud hebben we gehad. OG Terrasvogels. Het stond 1-3, toch? Ja. OG heeft gewoon met 4-3 gewonnen. Nee. <laughs> ja, <De vol> <laughs> Echt nou. waar. Echt waar. Ongekend. Um, DSS blijft achter de koplopers in de vier klasse aanstaan. Want die winnen met, uh, met 0-3 bij DSK. Um, in de tweede klasse. Dat is wel verrassend. Koploper DSOV. En we hebben vrijdag met Bart Janssen nog gesproken, hè? Ja. Jij hebt me met uh, 3-2 verloren van Teilingen. En dat is denk ik een hele dure. Ei, ei, ei, ja, ei, absoluut. Ja, ja. Um, nou, Dan gaan we verder met de vierde klas. hebben we Dio Zwanenburg 1-3 en MMO Waterloo 4-2. Uh, BSM verliest thuis met 1-3 van een andere titelkandidaat NFC. En dan hebben we in, de, in die derde klas nog VVA Wijk aan Zee 1-1. En ja, daar schiet eigenlijk VVA ook niet zo heel veel mee op. Uh, nou hebben ze wel de, de, de, de mazzel dat United natuurlijk flink verloren heeft. Die uitslag die krijgen we zo meteen nog. Uh, maar ja, dat zijn dus eigenlijk wel, uh, wel verrassende, verrassende uitslag. Vind je ook niet? Ja, nog, ik vind alles nogal verrassend hoor vanmiddag. Ja, er is weinig regelmaat zit erin. Ja, er zit helemaal geen regelmaat in. Van Maaike, Fini, Stuiverden en Van Aert en de Busseren... die zijn bij elkaar en die mannen die liggen op groep 2... samen met Nicky Terpstra. Maar die gaan het niet meer redden, hoor. want meneer Sagan is los. 34 kilometer te rijden, een dikke minuut voorsprong voor die groep. En de groep Gilbert raakt verder en verder achterop. Te bespreken, in ja, kun je wel zeggen. We gaan het even over autoracen hebben. Over uh, ja, noem er maar één. Jackie. X. <laughs> oh ja. ja, nu snap ik hem. Nu dit zegt <laughs> daar. Zat ik gisteren naast op weg naar Groesbeek, dacht Paul. Paul Huizenberg, wat een fantastisch weekend voor HFC. Zeg ja, dit was, uh, was heel erg mooi. In ieder geval. Uh... Voor HFC Zaterdag 1, onze tweede divisie ploeg En vanochtend ook voor jonge HFC, het, was, het zat aan alle kanten mee dit weekend. Hoeveel is het geworden in Nieuwegein? In Nieuwegein vanochtend met jonge HFC was het 6-1. En uh, ja, we zijn nu bij de 100 goals aangekomen in dit seizoen. De 100ste, wie maakte die? Uh, ja, wie, wie anders dan Robin Eindhoven. Hè? Ja, goed hè. Gisteren maar kort meegedaan met HFC 1, dus vandaag met jong HFC uh, meegespeeld. En, uh, maar het mooiste nieuws, Henny, dat kwam uh, na afloop van de wedstrijd. Want, uh, ja. Toen hoorden we dat Jos uh, onze grote concurrent verloren had. Dus, uh, ja. En die moet die wedstrijd die ze minder ja. hebben gespeeld nog inhalen. En jullie ja. hebben lekker een voorsprong. En als je alles wint, ben je kampioen? Zo is het. Toch weer. We hebben nog vijf uh, finales en uh, als we die allemaal winnen, dan uh, zijn we toch kampioen. Dus uh, dat is, uh, daar hadden we eigenlijk een beetje, uh, uh, ja, hadden we het al afgeschreven. Dat is misschien niet de goede houding, maar we hadden er niet al te zeer vertrouwen in. Was dat na de, de nederlaag tegen Jos? Ja, ja nou, we hebben met 2-0 thuis van Jos verloren en toen dachten we, nou Jos gaat het afmaken. Maar uh, ja, ze hadden vandaag toch weer een, uh, een mindere dag blijkbaar. En jullie een goede, want je had uh, ook weer een lekkere opstelling, hè? We hadden een heerlijke opstelling. Uh, ja, een hoop uh, ja, uh, bekende spelers: hè. Vince, Luther Kwant, Waddy Doermeur, uh, Ron in Eindhoven. Nou ja, noem maar op. Pumper, Ilias Bronkorst. Ilias Bronkhorst was er ook bij. Heerlijk, joh. Die gingen wel op een gegeven moment af uh, omdat hij een pijntje voelde. En ja, wil natuurlijk geen risico nemen. Nee. Uh, maar dat zal allemaal wel loslopen. Dus en... komende zondag thuis, de, de, de ploeg van, van, de, van onze trainer van de Heuvel? Ja, uh, Laurens van de Heuvel is onze trainer hè, van jonge HFC. Zandwoord, uh, hè, vorig jaar en nu HFC, en dan doet het verdraaid goed? Ja, hij doet het zeker goed. Het gaat uh, hartstikke lekker, de sfeer is goed en uh, de resultaten zijn uh, goed. Het is altijd een lang seizoen met jonge HFC, zeker als je kampioen wordt, want dan gaan we nog voor het NK. Dat is nog steeds het plan, hè? Ja. Uh, maar het gaat hartstikke goed onder Laurens En uh, ja, uh, komend weekend hebben we deze G. Dat is, daar hebben we van verloren eigenlijk. Ja, dat onnodig. Een van de onnodige nederlagen. Ja. ja. En vandaag heeft Jos daarvan verloren. Ja, het is toch typisch. Dus, uh, die krijgen wij op bezoek komend weekend. Nou, thuis moeten we dat gewoon kunnen winnen. Ja. Gaan we ook ja, dat moet ook kunnen. Dus, uh, maar je moet gewoon alles winnen, dan ben je kampioen en dan ga je weer om het Nederlands kampioenschap. En dat is toch wel heel bijzonder, want dat is dan de derde keer in vier jaar. Ja, dat is de derde keer in vier jaar. En hier klopt, we hebben het toen tegen Ajax 2 hebben het gewonnen. Ja. Scoorde Vincent Kwant drie keer in de finale op de toekomst. Prachtig dat is Geweldig. Ja. En het jaar daarna hebben we helaas een beetje onnodig met 4-3 van Westlandia verloren. Oh, een beetje onnodig, absoluut onnodig. Ja. Dus dat, uh, ja, dat was uh, even minder, maar goed, het is op zich al heel bijzonder dat ja. je weer uh, de finale haalt. En dit jaar uh, nou ja, is nog vijf competitiewedstrijden. En als we dat uh, goed afsluiten, dan uh, gaan we het land in met de bus om uh, de uh, overige kampioenen van de hoofdklassers, uh, de reservehoofdklasses. Uh, die afstanden zijn enorm, hè? Vorig jaar speelde je volgens mij op een gegeven moment tegen een club uit Groningen. Ja, Big Creek. Ja, in ja. de Olde Veste uh, ja, kwam je tegen. Veste. ja. We begonnen bij Bikwik Be in Groningen en uh, later hebben we nog wel 100 gespeeld, inderdaad, in Steenwijk. <laughs> maar wij maken er altijd een leuk dagje uit van Martijn, jij bent ook uitgenodigd. Dus. <laughs> heel fijn, heel fijn. <laughs> ja, en, en, en moeten we moeten het ook nog even over de zaterdag 1 hebben eigenlijk. Ja. ja, dat mag je best zeggen, want je was er ook bij. Je was helftal leiden. Ja, ja dat was, uh, de aanleiding was een beetje treurig. ja. Want, uh, ja. De moeder van uh, Matthijs Melman, uh, de elfde leider van zaterdag 1... die is plotseling uh, overleden. En, uh, ja, daar zijn we allemaal een beetje stuk van. Ja. En uh, we hebben voor Martijn en uh, voor zijn familie... Uh, ja. we hebben een schepje bovenop gegooid tegen huis. En uh, nou, dat, is, dat, uh, ja, dat is goed afgelopen. Ik vond ons eigenlijk een, uh, met zaterdag 1... Uh, een hele goede wedstrijd spelen tegen huis. Heel goed, ja. Een nou, jongens uh, die echt... Uh, ja, uh, Goed boven zichzelf uitstegen. Tijn Kaagman, fantastische wedstrijd gespeeld. Eens. Uh, ja, Broertjes Linde Hovies, uh, als Van ouds natuurlijk. Ja, dat is het sterke punt. Hè? Die, dat middenveld, als Kaagman naar voren gaat, dan, dan pakken die twee broertjes, die pakken dat hele middenveld. Het is een tactisch zeer sterk spel wat ze spelen. Ja. Nou, het was gisteren, vond ik, echt een ploeg. Ja. We hebben het al eerder, ja. eerder over gehad. Uh, gisteren was echt uh, het collectief dat won van, uh, van Eendlingen, zeg maar. Ja, als je, als je gewoon kijkt naar het begin van het seizoen met de zaterdag 1. Nou, ik weet nog, ik heb de eerste of tweede wedstrijd gezien. Er sprongen de tranen in je ogen. Ja. Het lijkt wel walking, walking football, hè voor uh, ja. de 65-plussers. Daar <laughs> doet hij ook al mee, hè? Ah, ja, ja, daarom zeg ik het wel. Maar, uh, maar daar, uh, ja, ze hebben dat gewoon goed opgepakt, uh, die jongens. En uh, in de loop van het seizoen uh, gaat het allemaal steeds beter. En... Uh, ja, Joshua Baas en Lucas Verstraten voorin zijn natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Joshua scoorde twee keer net zoals Tijn Kaagman. Ja. En uh, Lucas had een iets mindere dag, maar hij gaat nog steeds uh, een kop in het topscorersklassement. Dus uh, volgende week gaat hij vast wel weer los. Zo is Maar ook jongens uh, waarvan je het misschien niet direct verwacht en wat minder opvallend, zoals bijvoorbeeld een linksback Maarten Krul, die speelde gewoon Geweldig. een fantastische wedstrijd. Ja. Dus, uh, een lekker weekend. Ja, dan komt die jongen van Lubbers erin op een gegeven moment. En het lijkt ja. ook of die nooit weg is geweest. Nee, die viel ook goed in. Wat zeker, goed. absoluut. Ja. En toen ben ik uh, snel naar Groesbeek gegaan om het rondje maar af te maken, denk ik. Was je op tijd, hè, Paul? En nou, uh, Henny is ja. bij mij meegereden. <laughs> Ja. Ik heb wel een beetje op het gas getrapt. Daar... <laughs> je ik hebt negen minuten ingelopen op de geplande Ja. Dan ben je echt... We waren vijf voor zes waren we er. Hè? Ja. Keurig. Echt? Nou, daar ja. ging het al toch. Kon ja. nog koffie drinken boven. Kon ja. nog letsen kopen voor ons. Want we stierven van de honger. En uh, ja, toen begon het feest. Wat? Binnen een half uur stonden we op 3-0. 3-0, man. Uh, in Groesbeek. Met een uh, mooie uh, goal van Kevin Sterling. Hij kwam vanaf links en snee naar binnen en, en ja, schoot hem eigenlijk in de verre hoek uh, op snelheid. Heel mooi. Scrimmage, Wesselboer in uh, Even later Danny Rolls die eigenlijk nooit scoort, maar die is het tweede van dit seizoen maken ook uh, van dichtbij. Je zegt in een bloedvorm, hè? Ja. ja, absoluut. absoluut. Ja. En het leuke is, hij is afgelopen vrijdag gepromoveerd. Hij had dus zijn bul in zijn voetbalbroek. Ja, oh ja? Ook... Nee, grapje. Maar dat is toch fantastisch, Jos, weet je, jongen? Heb een rolpepermunt. <laughs> goed, goed. Paul, dankjewel voor je reactie. Oké, okay, ja, nou, het werd uiteindelijk 4-1. in groes bij Oh ja, tuurlijk. Daar zijn we hartstikke blij mee. En, 12 uh, seconden stond hij in het veld. Komend weekend, ja, Wouter Hamels. 12 seconden. En uh, komend weekend spelen we tegen AFC op de Spanjaarslaan. Een amateurklassieker. Dus, Zeker weten. Is er al bekend wat Wouter uh, gaat doen? Uh, er is wel bekend dat hij uh, ging stoppen met selectievoetballen. Maar is er al bekend of hij, of hij in een lager afdaging gaat, uh, gaat voetballen? Nee, Wouter die houdt denk ik even een tussenjaar. Die heeft vanaf de kabouters uh, tot en met de tweede divisie alles meegemaakt. Juist. En hij uh, heeft ook uh, maatschappelijke carrière. En, uh, dus ik denk dat hij even een tussenjaar houdt. Maar het zou me niks verbazen als hij volgend seizoen weer uh, opduikt in... Uh, in de zaterdag 1 of zo. Uh... Juist. Alright, maar Paul? Weten afwachten. Zo is dat. Uh, nou ga ik invullen, dus... Uh... <laughs> uh, wouden dat maar zelf laten bepalen. Inderdaad, inderdaad. Paul, dankjewel. Fijne zondag. Dag Paul. Oké, okay, Hoi, hoi. Bedankt. Joe, hoi. En uh, het fietsen, de laatste 25 kilometer volgens mij. Ja, en Sagan, jongen. Het is onvoorstelbaar. Dat is toch een wereldkampioen die terecht die trui om zijn schouders heeft, toch? Hij hem echt schitterend rijden. Ja. Hij rijdt met Delier en met Wallis. Nou, sorry hoor, die houden hem echt van de overwinning af. En dan krijgt mijn voorspelling weer uh, een uitbetaling van een duizend... Nee hoor, ik, maar ik, ik heb wel de voorspelling goed. <laughs> en we gaan nog even een plaatje draaien. Ja hoor, zeven, sector 7 zijn ze trouwens. Oké. Okay.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 The cheer is rise. Lekker weer, lekkere muziek, leuk voetbal, tenminste, bij de meeste velden dan, hè? En ik, ja. heb, ik, ik heb nog meer goed nieuws. We hebben eindelijk Justin Luijt aan de telefoon. Ja, we hebben het beste voor het laatst bewaard, hè, zou je kunnen zeggen. Het beste, ja, de best voor les. Ja, dat, zo noemen ze dat, toch? Maar we gaan, we gaan het niet met Justin over voetbal hebben, hè? De strawberries, dat zouden we toch doen? Oh ja? Justin? Hallo jongens. <laughs> dat fijne vriend. Ik zit zo lekker in het zonnetje. Ja, daarom, daarom kunnen we je niet bereiken, toetel. De hele, de hele middag zitten we de mensen in Zandvoort te beloven dat we iets gaan vertellen over die wedstrijd van gisteren. Ze weten nog niet eens hoe het afgelopen is. Nee, ja, het was niet heel spectaculair gisteren. Vertel. Het was een heel, sle heel slecht veld. Een heel slecht veld. Je speelde, je speelde uit bij uh, Rijshouten, okay. bij SCW. Ja, SCW. Die speelde op gras. Ja, en eigenlijk speelde elk jaar een dramatische rapport. en dat... Het... Vaak van onze kant dramatisch, maar ook vaak zijn het veld heel dramatisch. Ja, gisteren was het niet anders. Uh, elke bal die je normaal naar een kan spelen, die stijgt het in de laatste meter weer op en, en ja, niet te verwerken. Maar uiteindelijk toch een 4-0 daar gesleept. Uh, Omdat het zonval is hem gewoon nog geen kampioen, maar het komt wel dichterbij natuurlijk. Dankzij jouw fluwelen techniek. Nou, ik zat lekker op de bank. Nou, uh, zat je op de bank? Ja, ik, uh, ik had deze niet getraind, omdat ik een, een klein scheurtje in mijn enkel had. En ik heb donderdag geprobeerd, toen vond ik dat ik fit genoeg was te spelen. Dus uh, heb ik op de bank gezeten, gisteren, heerlijk in het zonnetje. Dat moet ik nog niet bekennen, heerlijk. Toen ik 25 minuten mogen invallen. En uh, ja, vandaag uh, heb ik alleen maar uh, last van spieren door, door het grasveld. Ja, ja. Nou, we zijn er niet meer gewend op jongens. Nee, maar dat is toch wel erg eigenlijk, vind ik. Ja, eigenlijk is het wel heel erg, hè. Maar... Je gaat toch op een andere manier spelen op kunstgas. En als je dan op een gras op te voetballen, dan uh, is dat wel heel erg winnen, vertel ik. Juist. En, uh, is, is alles wel helemaal in gereedheid gebracht voor volgende week? Ik bedoel, we hebben het al even met Joop van Ness over uh, de welbekende platte kar gehad. Ja, je hebt die foto gezien, hè? Ja, ja. Hij is geelblauw. Ja, nee, ik kreeg de foto vanmorgen door en het, uh, het zag natuurlijk allemaal hartstikke goed uit. Uh, ik geloof dat er een hoop geregeld is, dus het uh, moet er ook één gasfeest worden. we moeten eerst wel uh, eerst zorgen dat we... Uh, dat we winnen natuurlijk. Nee ah, kom op nou. Ja, ja. En uh, Robin, Hood speelde gisteren 4-4 gelijk, toch? Uh, ja, eerst als die, uh, had hij het idee dat ze succes nog hadden gewonnen. <laughs> oh, nee. Ze <laughs> ja, <dat, dat>, <laughs> hadden een beetje lopen geloof ik met, het, uh, met die app. En uh, toen was het eigenlijk 4-4. Maar uh, ja, goed. Ik heb gisteren ook het verhaal te horen van hun uh, uit bij Pancreatius, wat daar gebeurd is. Ja, dat is gewoon voetbalwaardig. En is... dan heb je het over? Ik heb het over dat verhaaltje met de drie jongens die, uh, die uit de kleedkamer ja. terugkwamen na de passiecontrole. Uh, en die waarschijnlijk helemaal niet veel gerechtigd waren. Nee. Maar de scheidsrechter, uh, die had het al uh, de pasje al akkoord geeft, had het alles gecontroleerd. Zeg van joh, ik, ik behandel het na de wedstrijd en na het laatste al uh, rennen de drie betreffende spelers uh, met een noodgang complex af. Toen het ook weer in een goed weekend. Ja, maar dat is natuurlijk onwaardig. Dat, dat, dat, dat hoort natuurlijk niet. Nee, Tijdos, nee maar zulke, zulke praktijken verwacht je misschien nog in de vijfde klas op zondag. Ja, maar. maar toch zeker ja, niet ja, in de zaterdag-derde klasse. Nee. En, ze, en zeker een, een gewaarschuwd met stel voor twee. En Rob Doet heeft natuurlijk wel twee keer een waarschuwing gehad. En doet het toch weer. Ja. Maar ja, omdat ze omdat geen foto's hadden, kon de KVB kon kon niks met, met, met het rapport. Ja, het is toch. Raar, hè, man. Ja, het is, het is heel apart. Maar goed, weet je. Des te meer uh, staan de schijnwerpers op, uh, op aankomende zaterdag. Ah, maar Justin, jullie worden zaterdag kampioen. De car is klaar. Uh, jij mag een beetje ja. meedoen. Je moet van de week gewoon twee keer trainen. En dan gaan wij het volgende week over de strawberries hebben. Leg nou eens uit wat je daarmee wil. Ik weet het ook niet hoor, laat. Wat? Ik weet niet wat Henk bedoelt met de strawberries. De strawberries? Ik, ik, ik ook niet. <lacht> <lacht> oh, you know. hier ook. toch? Ja, dat stond in het draaiboek. Justin, strawberries. Oh. Ik ja, denk dat de Denny zelf een draaiboek gemaakt heeft. Nee goed, dat maakt ook niet uit. Gaan we aardbeikjes eten of zo met z'n Dat vind ik wel lekker. Heel goed. Hey, Just, dank voor je bel. Hey, dankjewel makker. En succes he, de hele week. Komt goed. Hoi. Sector 5. Nog 20 kilometer. Twee man op kop. Want Waleis is er afgevallen. Het is de Zwitser Delié. Samen met de wereldkampioen Sagan. En op de, op de groep van uh, Terfstra wordt er de voorst. Steeds groter. Het is schandalig zoals de Nicky Terfstra alleen op kop laten rijden. Niemand die hem helpt, want hij heeft vorige week gewonnen. Wat een stakker zijn het eigenlijk. Ja, vind je? Ja, van de van... en, en, en van de market, die loopt de linkerballen. Kom op nou jongens, dat is toch geen sport? Maar wil je nou allemaal de weer dat ze gewoon heel makkelijk kampioen wordt? Dat, dat, hij gaat het winnen, kan niet anders. Ja. 1,28 is de voorsprong al. Dat is niet meer in te halen. Voor Nicky zeker niet. Hij rijdt zich helemaal te pletten. Ah, met 20 kilometer is, uh, is dat weinig. Ja, maar dit is of is dat veel bedoelig? Ja, maar dat is toch vreselijk? Niet leuk. Nee, niet leuk. Eh? Ze gunnen gewoon ze quickstep niet weer een overwinning. En dat vind ik belachelijk. Want ze hebben er 28 gehaald quickstep. Alleen maar door heel goed en heel aanvallend te rijden. En nu, nu krijgen ze gewoon lid op hun neus. Dat is pijnlijk. Zeker. Eh? We gaan het... Uh, we oh, gaan er nog even mee maken. We, we redden het niet, nee, niet hè? He? Nee, ja, nou, we blijven even hangen, joh. Vertellen <laughs> we, laten we de mensen, maakt het uit. Goed. Vertellen de mensen gewoon even wie, uh, wie Parijs Roubaix wint en hoeveel Nicky wordt en dan is het klaar. Is nog een stukje muziek? Dat lijkt me goed. I've been a liar, been a thief. Been a lover, been a cheat. All my sins need holy water. Feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something.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 A love of energy all oh, my sins need holy water feel it washing over me well, little one I don't want to admit to something The fool is gonna cause his pain The truth in my life Now I'm falling like the rain So let the river run My name, oh, my name's oh, oh, River oh, oh, oh. Let the River Run me, call me, oh, call me oh, River oh, oh. Well, let the river run Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave. I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate. Like I'm sliding on ice, maybe. That's what I made. If came at you sideways, I can't keep my lies straight. But I made you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna to But fuck it, what's one more lie? To tell an unborn child. Ajax, Heracles, vierde minuut. Paal voor Ajax. Na een goede actie van Neres krijgt Van der Beek de kans om uit te halen. Met de middenvelder raakt het aluminium. Dan Parijs-Roubaix, Nicky Terpstra, Taylor Finney, Wout van Aert... Sepp van Marke, Jesper Stuiven, Greg van Havermaat en Jens de Busscheren U hoort het goed, vijf Belgen, een Amerikaan en een Nederlander... ...in de achtervolging op de wereldkampioen op Sagan... Uh, ja, maar de achterstand wordt helaas steeds groter. 1 minuut en 25 seconden. Lewis Hamilton bereikt vandaag een bijzondere mijlpaal. De Brit kruipt voor de honderdste keer achter het stuur... namens Mercedes in een grote prijs. De regerend wereldkampioen zal het willen opluisteren met de zegen... nadat hij zich in de eerste race van het seizoen... liet foppen door Sebastian Wettel. Door de gritstraf start Hamilton echter vanaf plaats 9... Te rijden nog 17 kilometer in Parijs-Roubaix. Wat een prachtige wedstrijd was het. Overschaduwd natuurlijk door vele valpartijen. En zelfs uh, een renner die uh, gereanimeerd is langs, de, langs het veld. Dat is natuurlijk toch uh, allemaal heel triest. En dat hoort nou eenmaal wel bij de sport. Maar ik kan er nooit aan wennen hoor. Kiki Bertens is begonnen aan een halve finale in Charleston tegen Madison Keys. Parijs-Roubaix, het gaat door. Nog 16,8 kilometer. Voorsprong van Sagan, de wereldkampioen. Die overigens nog nooit een goed resultaat heeft bereikt in Parijs-Roubaix. Hij werd geloof ik een keer 24ste en een keertje zesde. Maar dat, dat is het allemaal. En uh, ja, hij houdt zijn stuur toch heel, heel, heel losjes vast. Hij zit er gewoon aan te sleutelen onderweg. Het is echt ongelooflijk. Het is een wereldkampioenwaardig, wat hij allemaal laat zien hier. Maar wat jammer dat Nicky Terpstra zo is tegengewerkt. 16,5 kilometer, voorsprong Sagan... En Dillers Dillers, de, de Zwitser, 1 minuut en 15 seconden.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 Do you leave? Ja, nou goed, ik gooi net de microfoon open. Dus de mensen thuis, die hoorden het ook. Oh man, <laughs> nog maar één team. En hij rijdt echt weer helemaal op kop. En de groep is nog maar heel klein. Ik weet niet precies, vanavond het oh. staat er in ieder geval bij. Maar Sagan, die rijdt nog steeds op kop. En ik zei u straks, hij heeft het nog nooit gewonnen. In 2014 werd hij zesde. En vorig jaar kwam hij niet verder dan de 38 e plek. En hij probeert nu van alles en nog wat. Om die Zwitser Delier, om die van die... Van die, van die dat rijden in zijn wiel weg te krijgen. En hij wil natuurlijk alleen op de, op de finish af. Maar dat lukt hem niet. Die Dilier, dat is echt een hele trouwe... En kijk eens naar het verschil van Avermaat Terfstra van Marken en Stuiven. Dat zijn de mannen die achtervolgen. En de achterstand is nog maar een minuut. Nog 14 kilometer te gaan. Het zou me helemaal niks verbazen als die Nicky Terfstra weer voor een, voor een geweldige klapper gaat volgen. Vier man nog maar. En uh, nog 13,8 kilometer te gaan. Wat is dit een mooie Parijs, Roubaix? Nou, Fantastisch werk. En ik, ik, ik, ik kijk niet al het wielrennen. Hè. Ik bedoel, ik ben veel langs de, de velden te vinden. Maar dit is inderdaad wel even, <laughs> even een race. Is... Moet, jij zit er bijna met je neus uh, zit je erin? Ja, maar het is toch ook prachtig? Ja, het, uh, het is echt, het is prachtig, echt... Kijk wat het publiek ook. Ja, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien hè, bij Parijs Roubaix. Dat heeft ook te maken met het feit dat het vandaag 27 graden is en lekker weer. En dan gaan de mensen natuurlijk naar buiten. Dat vinden ze prachtig, hè? Ze zitten nu uh, op. Uh, oh nee, die hebben ze al gehad. Een van de meest heftige kasseistroken van deze koer. Dat is bij de Carrefour. Uh, ja, en, en, en echt dikke terfstra. Probeert van alles. Eén minuut is de achterstand. Gaat nu weer naar één minuut en één seconde. Nog 13,4 kilometer. Wauw. En op het moment dat jij op, achter op de motor zit, hè, bij zo'n race? Ja. Kan je dan s'avonds nog gewoon een beetje lopen? Of ben je helemaal uh, compleet door elkaar heen geschud? Je hebt alleen maar honger. Het probleem is als ze dus binnen zijn... zoals ook in de Ronde van Frankrijk... dan moet je daarna moet je nog even je nabeschouwing maken. En dan moet je naar je hotel. En dat was vroeger op 20 kilometer... maar dat is tegenwoordig op 200, 250 kilometer. En die moet je de volgende morgen weer terug om bij de start te zijn. Dus het is echt een heel zwaar leven. Je slaapt bijna niet in de Tour. Maar het maakt niet uit. Het is het mooiste leven dat er is. Zo is dat. En ik uh, zie dat we nog een uh, hele kleine twee minuten op de klok hebben. Ja, we gaan even door en na vijf uur eventjes dit volgen, toch? <laughs> ja? Um, hoe lang duurt het? Nou ja, we kunnen voor mij even mogen hem afmaken. Dat, ja, is, goed. dat je, is goed. U hoort, dames en heren, Martijn, Martijn Prinsen van VoetbalinHaarlem.nl. De man heeft nog nooit een uitzending achter de knoppen gestaan. Hij nee. is vanmorgen om half één gekomen, heeft uitgezocht hoe het zit. Samen met de hulp natuurlijk van. Uh, van uh, Charl. Uh, die uh, heeft kort, continu gebeld om uh, tips te geven. Maar het is werkelijk onvoorstelbaar. Ik geloof dat hij zich één keer vergist heeft. En ik wel vijf keer. Dus dan kun je ongeveer uh, nagaan. Uh, <laughs> een paar schoonheidspouwkjes. Maar goed, die mogen er zijn. He? Man, man, man, man. En dit programma, ZFM Sport Live, gaat uh, uh, ja, de komende weken draaien. Op zondagmiddag van 1 tot 5 met al het voetbal uit de regio. Ook met de andere sporten. Zo konden we vanmorgen of vanmiddag eigenlijk... Uh, aan het begin van de uitzending uh, uh, meedelen... dat Zandvoort er weer een wereldkampioen bij heeft... Britt Wortel is wereldkampioen ijshockey geworden. En dat is natuurlijk een fantastisch gebeuren. En voor mij mag ze aanstaande zaterdag met de SV Zaterdag op de kar. De SV Zantwoord. op de kar. Op de dorp door. Brittje Wortel, ja, wereldkampioen is. ijshockey. Ze was 14 toen ze begon. Ze speelt bij, in, in, in Gelen ergens bij... Uh, het is gewoon een fantastische meid, joh. Ja, ik uh, zou zeggen, maak maar ruimte op die, op die platte kar. Ja, dat moet, dat moet, ze moet gewoon in het midden staan. We kijken even nog, 11,7 kilometer. En die, die, die Nicky Terpstra, het is werkelijk een ongelofelijke rij. Hè? Achterstand van Nicky Terpstra, 53 seconden. Nog 11,6 kilometer. Het kan volgens de regels van het wielrennen. De, de, kampioen, de wereldkampioen zit in en, een sector 2. We gaan eruit, we gaan het eruit. Tot Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.